Jongens, jullie hebben het toch niet koud, hè? Nee! anders komt Carola, jullie persoonlijk even wachten. En dan zeggen voor de heren, de dames die in de stad. Ik dat ze het wel koud hebben hoor. De dames worden door Jan Keizer Nee, Jan Keizer, Jan Keizer kan We moeten even wachten, dames en heren, want er worden omgewisseld banden voor de, Ik weet niet waarvoor het is voor de, de televisieopname. Radioopnames zelfs, geen aangaan. We gaan met banden dan tegenwoordig. Nou ja.